Drie uur. Dit is Radio 1, het tijd van de Brink. Zojuist heeft staatssecretaris Dijksma het Natuurakkoord gepresenteerd. U weet wel dat akkoord waar haar uh, voorganger Henk Bleker zoveel kritiek op kreeg. Zo meteen vragen we haar of ze de lijn Bleker doorzet. Nu is het NOS met Mark Visser.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 en uh, daardoor heeft zij 45 seconden niet opgelet... en dat gaat dan over een afstand van 500 meter op een enkel spoor. Wij vinden dat, uh, dat omdat het feit dat zij ook van tevoren is gewaarschuwd daarvoor... dat zij uh, uh, ja, toch de, aan haar schuld te wijten is dat, uh, dat dit ongeluk is, uh, is, uh, is veroorzaakt. Volgens de spoorwegen is er sprake van een samenloop van omstandigheden. De NS noemt het voorstel voor een taakstraf een zware stap. Nederland heeft de Russische autoriteiten om opheldering gevraagd... over een incident met het Greenpeace-schip Arctic Sunrise. Het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, werd vanochtend in Russische wateren beschoten. De Russische kustwacht zou waarschuwingsschoten... richting de boot met actievoerders hebben gelost. Het is niet de eerste keer dat een boot van Greenpeace... met de Russische autoriteiten te maken krijgt. In augustus werd de Arctic Sunrise ook al beschoten in Russische wateren. De rechtbank die de strafzaak tegen de voormalige Chinese toppoliticus Bo Xilai behandelt, doet zondag uitspraak. Bo staat terecht voor omkoping, machtsmisbruik en corruptie. Tijdens het proces bleef hij strijdbaar en weigerde te bekennen. In 2011 vermoorde Bo's vrouw Gu Kailai een Britse zakenman. Bo zou die moord hebben verdoezeld. Bovendien zou hij als bestuurder van de stad Dalian 2,67 miljoen euro smeergeld hebben aangenomen.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 Stikstofuitstotende bedrijven in de buurt van natuurgebieden... kunnen in de toekomst makkelijker uitbreiden. Staatssecretaris Dijksma heeft met de provincies afgesproken... dat de uitstoot van stikstof dan in het natuurgebied wordt gecompenseerd. In de praktijk betekent het dat we de komende jaren... heel veel extra gaan investeren in natuurontwikkeling. Dat betekent dat we de planning van het aantal gebieden... dat we wilden gaan aanleggen gaan verdubbelen. En doordat er zoveel extra nieuwe natuur bij komt... kunnen we elders ook weer iets meer groeien met onze bedrijvigheid. Als de bedrijven makkelijker kunnen uitbreiden... kan dat volgens onderzoekers 40.000 euro extra banen opleveren. En zo meteen zit Dijksma in het programma Dit is de Dag. Het weer, periode met zon, maar ook buien. Het is ongeveer 15 graden. Morgen en vrijdag ook nog buien. In het weekend droger en warmer. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Een ongeluk is de A10, de Ring Amsterdam-West richting Den Haag... dicht bij de Koentunnel. Vanaf Kadoelen tot aan knooppunt Koenplein staat 2 kilometer. Verkeer richting Den Haag kan het beste omrijden via de Zeewegertunnel. De N62, borstelen richting Gent, is dicht bij de Westerschelde-tunnel. Heeft te maken met technisch onderzoek na een aanrijding. Volgens Rijkswaterstaat blijft hij tot 5 uur vanmiddag dicht. Verkeer kan het beste omrijden via Bergen-op-Zoom en Antwerpen. We zijn zo buiten.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 Eva Moraal deed onderzoek naar de herinneringen van Westerbork-overlevers. Straks gaan we het daar uitgebreid over hebben, mevrouw Moraal. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw. Ik kan me voorstellen dat u nu niet meer te lang moet wachten als u nog met overlevers wilt spreken. Uh, dat klopt, maar mijn onderzoek is voornamelijk gegaan over de geschreven beleving en herinnering van uh, overlevenden. En dus ook mensen die toen een tijd in het kamp zaten. Oké, okay, dus het was niet kantje boord. Het was niet kantje boord, nee. nee. Ook nog aan tafel uh, kunstenares Tinkerbel, campagnes tegen Job Jansen en ethicus Betjan Litaert-Peer Peerbolte. Tegen half vier is er uiteraard onze dichter bij de dag. Vandaag is dat Ton Luiten. En uw mening horen we graag via Twitter met de hashtag DDD. Of gaan naar onze website ditisdedag.nu. Maar we beginnen met staatssecretaris Sharon Dijksma. Goedemiddag. Goedemiddag mevrouw Dijksma. Kunt u mij verstaan? Ik heb het idee dat ik u wel hoor, maar hoort u ik, mij ook? Nee, ik hoor mezelf nu niet meer. En hoort u mij wel? Ik hoor helemaal niks. U hoort helemaal niks. Wij horen ja, u wel. Ja, ik hoor jou nu. Ja, nu ja. wel? U hoorde helemaal niks. Ja, nou maar... hoor ik jou. Inmiddels, ja, net hoorde ik niks. Maar ik hoor in ieder geval mezelf niet meer, want dan kan ik, echt, kan ik me niet concentreren. Nou, dat hebben wij gelukkig niet als we u horen. Um, ja. U presenteerde vanmiddag een nieuw natuurpact. De vorige maakte nogal wat los gedeputeerde Munniksma van Drenthe wil dat de staten tegen het natuurakkoord met staatssecretaris Henk Bleker gaan stemmen. Volgens het natuurakkoord zullen voortaan de provincies het beleid bepalen en gaat Den Haag daar dan veel minder aan meebetalen. Het bericht van vandaag is heel duidelijk uit Groningen. Op deze manier moeten we dat niet uh, willen. Het uh, betekent gewoon dat een deel van de, de nieuwe natuurgebieden, die worden gewoon geschrapt. Op dit moment hebben vijf van de twaalf uh, provincies nog niet ingestemd. Uh, ...met het eh, akkoord. Voor die provincies die niet akkoord gaan... Uh, ...daar gaan wij uh, op een hele strikte manier uh, mee afrekenen. Kijk, als we zo in Nederland met elkaar omgaan... ...dan uh, krijg je ook volgens tegenwoordig zeggen van... Een, uh, daar, ...daar hebben wij geen zin in. Ja, dat was het vorige na natuurakkoord, mevrouw Dijksma. Dat is nog niet zo heel lang geleden en nu alweer een nieuwe. Is dat niet wat snel? Mevrouw Dijksma, hoort u mij? Het wordt een heel spannend gesprek zo. Mevrouw Dijksma, kunt u mij verstaan? Ik denk het niet, hè? Nee, gaat, er gaat hier van alles mis. Ja, ik hoor, ik heb nu verbinding. Ah, u, we horen u weer. Ja, ik heb alleen het uh, geluidsfragment niet helemaal gehoord, maar de Nou, dat ging de een beetje over was, het, het vorige. Ja, het ging over het vorige natuurlijk. Kort. Ik zei dat is nog niet zo lang geleden. Nu alweer een nieuwe. Is dat niet een beetje snel? Uh, ik denk dat het nodig was. Uh, je merkt dat de provincies en ook het Rijk ambitie hebben om meer nieuw natuurgebied aan te leggen. En uh, we hebben daar ook middelen voor gereserveerd. En daar hoort natuurlijk ook gewoon een goed plan bij. Ja. Wat, is, wat doet u nou echt anders dan uw voorganger Henk Bleker? Nou, we verdubbelen de opgave die we uh, tot voor kort voor ogen hadden... voor wat betreft het aantal hectares. Dus we gaan nu naar uh, 80.000 hectare nieuwe natuur. Dat is voor de luisteraars een gebied dat vergelijkbaar is... met ongeveer 2,5 keer het Wieringenmeer of een half Groenhart. Oké, okay, dus dat is flink wat meer. En had Henk Bleker het flink kleiner gemaakt daarvoor? Uh, die had het verkleind en uh, er is bij het regeerakkoord afgesproken dat het Nationaal Natuurnetwerk een echte plus zou krijgen ten opzichte van het vorige akkoord wat gesloten was met de provincies. En ik denk dat we dat voor elkaar krijgen. En is daarmee het effect bleek helemaal weg of was er daarvoor nog meer? Ja, volgens mij gaat het niet om het effect van personen... maar gewoon om de ambitie die uh, provincies en ook het Rijk hebben... om ook voor de toekomst gewoon goede natuur te realiseren. Ja, maar is, is, is die ambitie die... dan nu weer hetzelfde als voorbleken of is het toch nog wel kleiner? Nee, nee, nee, we hebben heel goed gekeken naar de middelen die er beschikbaar zijn. En er zijn ooit plannen geweest voor wat toen nog de ecologische hoofdstructuur heet. En uh, daar hoort ook een aantal hectares bij. Daar halen we niet helemaal. Okay. Maar we zijn een enorm end op weg... En deze ambitie die past ook bij de middelen die er beschikbaar zijn. En ik denk dat die verdubbeling van de opgaven waar we nu voor staan. iets is waar zowel de provincies als ook het Rijk echt letterlijk de handen aan vol hebben. Ja, want is er ook extra geld voor? Dat lijkt, ik bedoel, het is mooi ja, om te de... zeggen: er zijn meer natuur. maar er moet er ook meer geld zijn, zou je zeggen. Ja, dat klopt. En er is dus ook extra geld. Alleen al in deze kabinetsperiode investeren we 800 miljoen extra. En de jaren daarna is er ook elk jaar 200 miljoen structureel beschikbaar. om niet alleen het beheer van de bestaande natuurgebieden ook echt op orde te houden. maar om ook nieuwe gebieden aan te kopen. en ze uiteindelijk ook straks goed te gaan beheren. Ja, toch zijn natuurmonumenten gisteren van dat ze doen alsof er extra wordt geïnvesteerd. Maar feitelijk is er volgend jaar, of dit jaar 676 miljoen beschikbaar. En in 2014, maar 387. Hoe zit dat dan? Ja, maar dat is omdat er ook een heel deel van het geld... gewoon in het provinciefonds zit. Dus dat is wel investeringen, ook geld dat via het Rijk beschikbaar is gekomen. Maar wat niet meer op mijn begroting staat... maar in het kader van de decentralisatie gewoon is overgeheveld. Maar klopt het wat Natuurmonumenten zegt? Dat er feitelijk veel minder geld beschikbaar is volgend jaar? Er is minder geld beschikbaar, uh, maar dat is voor een belangrijk deel... omdat dat geld ook in het provinciefonds zit. En daarnaast is er 100 miljoen minder beschikbaar dan aanvankelijk beoogd. Maar dat geld krijgen we er vanaf 2016 weer, 2016 weer bij. He, dus we hebben eigenlijk een verschuiving binnen deze regeerperiode... van de investeringen waarbij we beginnen met 100 miljoen... Mm -hmm. en dan de laatste twee jaar 300 miljoen. Doen. Okay. Dus in de totale regeerperiode leveren we gewoon wat we beloofd hadden. Ja, toch? Als ze dat met mijn salaris doen, vind ik het nooit zo leuk. Het is ook niet zo leuk. Maar het heeft ook te maken met het feit dat de overheid... natuurlijk op dit moment... Ai. in een ecuatie... Ah. Ja, dat is geld voor iedereen. Uh, maar ik ben wel heel blij met het feit dat we in staat zijn gebleken... om dat geld er vervolgens in 2016 en 2017 gewoon weer helemaal bij te krijgen. Nee, tenzij... Waardoor er dus per saldo gewoon niet bezuinigd wordt. Nee, tenzij er dan wel uh, weer crisis is en er misschien toch weer naar gekeken moet worden. Maar dat weten we nu natuurlijk nog niet. U zei net al die term nee, ecologische hoofdstructuur. Nee, maar dat geldt hoofdstructuur... voor alle beleidsonderwerpen. Ja, dat is ook zo. U zegt die term ecologische hoofdstructuur, die, die gebruiken we eigenlijk niet meer zo. Er wordt nu gesproken over een robuust natuurnetwerk, klopt dat? Dat klopt. We spreken over een uh, natuurnetwerk Nederland. Want we proberen niet alleen te investeren in natuur... maar eigenlijk de natuur ook meer dichter bij mensen te brengen. Ook in hun beleving. En je merkt dat termen die vooral heel erg ambtelijk zijn... niet erg aansluiten bij datgene wat mensen ervaren en voelen... als het om natuur gaat. En dat is belangrijk. Want um, je merkt gewoon dat heel veel mensen in ons land van de natuur houden. Daar ook hun vrije tijd in doorbrengen. En natuur gaat ook hand in hand met recreatie, met bijvoorbeeld uh, uh, wateropslag... met allerlei economische goede doeleinden. Uh, en ik denk dat die kanteling in dat denken... ook hiermee tot uitdrukking moet ja. worden gebracht. En het woord robuust, wat betekent dat? Dat betekent dat het ook echt wat voorstelt. <laughs> oh, want ik denk dan aan wilde dieren en zo, maar dat hoeft niet. <laughs> Nee, nee, nee. er zijn uh, allerlei soorten dieren uh, in ons land. Uh, van uh, libelles uh, tot uh, otters. En uh, alles wat er nog verder rondloopt. Maar dat hangt ook echt van het gebied af. En ik vind het ook belangrijk dat we op die manier naar de natuur gaan kijken. Dat je zorgt dat gebieden zo op orde zijn. Zeker natuurgebieden. Dat soorten daar als vanzelf overleven. En dat hoeft niet steeds door menselijk handelen dan te worden georganiseerd. Nee. Job Janssen, jij bent de campagnes tegen. Als jij moet kiezen tussen de term ecologische hoofdstructuur of robuust natuurnetwerk. Wat zeg jij dan? Uh, ik hou altijd wel van t, uh, ja. het woord robuust. Ja. Want dan stelt het iets voor, hoorden we net. Precies. <lacht> ja. Ja. Ja. Nou, nou, er wordt ook weer meer gesproken over wilde dieren... zoals herten en wilde zwijnen en misschien wel de wolf. Mogen ja. provincies zelf weten of ja. ze meer wilde dieren willen? Ja. Drenthe wil graag een edelwet, dat mag van u? Ja, dat mag. Daar gaan zij over. En, en um, zo'n edelwet houdt zich natuurlijk niet aan de provinciegrenzen... Nee, dat klopt. Dat is nou eenmaal zo met dieren. Die houden zich niet zo aan de grenzen die mensen afspreken. Dat betekent dat we natuurlijk wel met elkaar moeten nadenken... hoe we daar vervolgens mee omgaan. En sommige dieren veroorzaken bijvoorbeeld ook schade. De wolf. Dus dat zijn nou precies de redenen. Uh, niet alleen de wolf. Uh, ook, er zijn heel veel andere dieren die uh, ganzen... Uh, die zien er heel veel liever uit, maar veroorzaken wel ook schade. Dus dat betekent dat we daar gewoon met elkaar afspraken over maken. Provincies, maar ook het Rijk. Van Hoe ga je er daar vervolgens mee om? Hoe zorg je ervoor dat er voldoende leefgebieden zijn voor dieren... om zich te kunnen ontwikkelen? Ja. Wat doe je op het moment dat ze bijvoorbeeld akkers vernielen... of andere dieren aanvallen? Hoe vergoeden we dan eventueel geleden schade? Ja, dat dat zijn allemaal, allemaal zaken waar we gewoon met elkaar goede afspraken over maken. Dat moeten we in ook doen of zit het in het akkoord van vandaag allemaal? Nee, dat moeten we gewoon doen. Want dat is ook wetgeving die ons dat vraagt. Okay. Dus dat is niet zozeer het akkoord van vandaag. En zit de wolf daar al bij in? Heeft u daar al een opvatting over? Over de terugkeer nee. van de wolf? Nee, daar, daar wordt wel veel over gesproken. Ja, Ook hij is uh, terug. in de samenleving merk ik. Ja, hij is terug. Of, uh, en, en weer weg geweest uh, ook. En wat je, wat je ziet is dat um, uh, de wolf natuurlijk wel ook aandacht vraagt. Want um, als die zich in Nederland zou gaan vestigen... Um, dan betekent dat het een en ander. Voor al die onderwerpen die ik net ook noemde... wat doe je op het moment dat er bijvoorbeeld toch schade ontstaat... En uh, daar worden nu uh, gewoon afspraken over voorbereid. Er uh, wordt ook door onderzoekers gewerkt. En uh, we zullen in het najaar ook met voorstellen op dat terrein uh, naar buiten komen. Mm, maar niet u, vandaag. U bent blij dat hij terug is? Nou, het is niet zozeer een kwestie van blij. Ik denk dat het gewoon iets is wat uh, gebeurt. Nee, het is uh, toch wel is gestimuleerd door beleid. Goed, uh, nou, wat, wat er gebeurt is dat we natuur hebben... waar dieren zich ook uh, ja, in thuis voelen. En dat hoort voor een deel natuurlijk ook zo. Want daar zijn we niet alleen internationaal aan gehouden. Dat is ook iets wat we voor toekomstige generaties doen. En vervolgens betekent het dat mensen zich wel uh, rekenschap moeten geven... van het feit dat dieren er zijn. En hoe je dan vervolgens met effecten daarvan omgaat. En in, in sommige landen om ons heen... hebben ze daar al wat langer mee te maken. En daar kunnen we overigens ook... Ook van leren. Maar bent u nou blij met de terugkeer van de wolf? Ja, kijk, ik denk dat het goed is dat in, in Nederland uh, steeds meer natuur komt waar verschillende soorten dieren uh, zich, uh, zich thuis voelen. Maar het is niet zo'n kwestie van ja, emotie. Het is gewoon een kwestie van goed kijken wat er um, uh, op ons afkomt. En, um, Heeft u er uiteindelijk geen opvatting het belangrijker over? Het de terugkeer is dat van we de wolf. erop. Nee, het is niet zozeer dat ik er geen opvatting over heb. Ik denk dat het belangrijk is dat we dat goed niet voorbereid zijn. <laughs> nee, dat heeft niks te maken. Nee, met ik ik ga het hier aan tafel zeggen, proberen. Niet, Wie alleen... vindt het leuk dat de wolf terug is? Ja, fantastisch. Bert, Jan. Geweldig. Job? Ik ook, prachtig. Ja, ik wel. Ja. Mevrouw Moraal? Iedereen is hier blij, mevrouw Dijks. Maar U wilt dat niet zeggen, of u bent het nou, niet? Ja, dat is heel goed. Nee, nee ik, wil, ik wil best wel wat erover zeggen. Maar volgens mij is het belangrijker dat we nu eerst zorgen... dat we op het moment dat de wolf vaker in Nederland voorkomt... dat we daar ook goed op voorbereid ja, zijn. Natuurlijk, maar dat kan je eerst nou, zeggen. Ik ben blij dat je er bent. de andere kant is dat in uw studio iedereen blij is. Maar <laughs> er zijn op andere plekken ook weer mensen... die er niet zo blij mee zijn. En voordat we zeg maar, daar heel veel verhalen over vertellen... vind ik het verstandiger dat we daar ons gewoon op voorbereiden. Dat is... Zoals het hoort. Ja, of u zegt, ik ben er blij mee, maar we gaan wel iets bedenken... wat de nadelen compenseert. Nou, dat laatste gaan we uh, uh, zeker doen, ja. <laughs> en uh, voor de rest is het gewoon... Kijk, het is prachtig, neem maar even. Er zijn een heleboel heel bijzondere dieren in Nederland... die uh, uh, rondlopen en voorkomen. En dat is hartstikke mooi. En daar doen we het voor een deel ook voor. Maar tegelijkertijd merk je dat we ook moeten kijken... naar wat voor gevolgen dat met zich meebrengt. Ja, daar heeft u gelijk in. Staatssecretaris maar. hartelijk dank. Mooier kan ik het niet maken. Ja, graag gedaan. Ik zing mijn Westerbork, -sierenade. Langs het sporenbaantje schijnt het zilvermaantje op de heide. Ik zing mijn Westerbork, Sierenade. Ja, we horen de Westerbork-serenade van het duo Shonny en Jones. Eva Muraal, u promoveert op hoe mensen zich uh, Westerbork herinneren. Uh, voor de ja. uitzending lieten we dit stukje horen. De technicus die zei: wat is dit? Ja, ik kan me goed voorstellen. Want uh, ja, ik zat ook te bedenken, van hoe kan ik deze mensen nou introduceren? Het was een uh, artiestenduo uit de jaren dertig. Joods natuurlijk. En het doet een beetje denken, ja, het is licht, entertainment. Een beetje zoals ja, Nick en Simon nu misschien. Daar kan je het ja. wel mee vergelijken. Maar deze mensen kwamen natuurlijk ook in de oorlog uh, in Kam Westerbork waar mijn het over gaat. Ja. En het typische aan, aan dit lied is uh, uh, dat deze mensen zaten al in Westerbork. Mochten van de kampcommandant terug naar Amsterdam gaan... om dit nummer op te nemen over Westerbork. En uh, gingen toch weer terug naar het kamp, omdat hun vrouwen daar zaten. Als zij niet teruggingen, werden hun vrouwen op transport gestuurd. En als ze terugkwamen, dan mochten hun vrouwen blijven? Nou, voor altijd maar voor een beperkte tijd. Want dat was het, de tragiek van, van kamp Westerbork. Je kon er blijven tot op zekere hoogte... En uiteindelijk moest iedereen door naar het oosten. Ja, want uiteindelijk is heel veel mensen zijn er uiteindelijk vanuit Westerbork door. Uh, vanuit Westerbork zijn 107.000 mensen ongeveer naar het oosten vertrokken. Daarvan zijn slechts iets meer dan 5.000 mensen teruggekeerd. Oh ja. Ja. Dus uh, ik heb er vandaag wat over zitten lezen nog ja. weer. Westerbork was op zich niet een rampkamp. Nee, dat is ook het, uh, dat is ook het, het, het lastige. En dat zie je ook zo weer in dat lied. Want, he, ze hebben het over een Westerbork-serenade. Uh, ze hebben het over verliefdheid in het kamp. Nou ja, een kamp en verliefdheid, die twee dingen... die denk je, nou dat gaat helemaal niet samen. Maar dat was het typisch van Westerbork. Het was nog een, een, een, een, een, het was een soort van ja, dorp eigenlijk. En het leek nog heel erg op de gewone wereld erbuiten. buiten. Tegelijkertijd stond je wel met één been... Ja, in, in de vernietigingskampen. Ja, en wat betekende dat voor de sfeer in het dorp? Uh, ja, allereerst is het natuurlijk ook even van belang om te noemen... dat Kamp-Westerbork niet altijd een doorgangskamp was. In 1939 is het uh, opgericht door de Nederlandse regering... als uh, vluchtelingenkamp voor voornamelijk Duitse joodse vluchtelingen. En dat betekende dat de aard van het kamp heel erg bepaald... door die Duitse-Joodse vluchtelingen die daar ook de organisatie in handen kregen. En wat de Duitse bezetter heel slim heeft toegepast... en een heel erg, nou ja, haast, haast Malefide, een systeem wat ontstond... was dat de kamporganisatie in handen van Joden was... voornamelijk Duitse Joden, Duitse-Joodse vluchtelingen. In 1942, toen het een doorgangskamp werd... kwamen daar Nederlandse Joden terecht die daar zich... Voor een, ja, in een soort van Duits dorp terechtkwamen. En om dus uh, onder ons stond een, een, een gevecht om in dat kamp te kunnen blijven... tussen verschillende groepen mensen... waarbij die Duitse-Nederlandse joden problematiek enorm was. Ja, want iedereen wilde in dat kamp blijven. Want Absoluut. als je daar vandaan moest, dan, was het, dan ging het echt mis. Ja, en dat was een, een ander deel van de misleiding van de Duitsers uh, in, in de oorlog... dat er een bepaalde uh, sperren werden uitgegeven. Dat betekende dat voorlopige vrijstellingen van transport... Er waren verschillende lijsten, zoals dat heette, die circuleerden... Uh, onder andere als je bijvoorbeeld half-Joods was volgens de, de, de rassenwetten. Als je bijvoorbeeld gemengd gehuwd was, noem maar op. Als je een goed baantje had in het kamp... dan kon je eventjes uh, nog in dat kamp blijven. Ja. En dat was natuurlijk een hoop waar ontzettend veel mensen aan zich aan vastklampten. Ja. U heeft onderzoek gedaan naar hoe de uh, beschrijvingen van toen... van de mensen in het kamp verschilden ja. van de beschrijvingen achteraf. Nou ja, nu stel je natuurlijk meteen al een bepaalde conclusie. Ik, bedoel, ik heb het natuurlijk niet van tevoren gedacht van... nou, dat zal wel een verschil zijn. heeft die zijn. beide vergeleken, ik heb ze ik vergeleken, zeggen. precies. En het? Ja. Uh, nou... Er waren absoluut verschillen in en uh, ik heb uh, heel erg gekeken... ik heb al eerst, ik zal even duidelijk maken aan de luisteraar... ik heb dagboeken en brieven in de oorlog gelezen. Die brieven zijn... Uh, uh, het was dus toegestaan uit het kamp brieven te schrijven. Dat is niet uit ieder kamp uh, mogelijk geweest. Ik weet het natuurlijk niet uit zoiets als Auschwitz. Mm. Maar in een doorgangskamp was dat wel mogelijk. Alles om die schijn van normaalheid te houden, zodat mensen zouden meewerken. Die heb ik vergeleken met uh, wat men na de oorlog uh, heeft opgeschreven in memoires. En uh, uh, die verschillen die uh, ontstaan tussen die twee... Uh, hè, die, dus het heeft heel erg te maken met het moment van schrijven. In de oorlog, in brieven en dagboek, lees je vooral die onmiddellijke strijd om te bestaan. En men zit komt plotseling, zoals ik al zei, uit de gewone samenleving in een kamp... wat nog heel erg erop lijkt, maar tegelijkertijd niet. En probeert toch vast te houden aan die oude, ja, oude, oude wereld eigenlijk. Dat betekent dat bijvoorbeeld mannen en vrouwen... probeerden zo ja, hun eigen rolpatronen gewoon te behouden. Dus de man ging proberen een sperre te krijgen... als een soort van kostwinnaar, maar dan sperrewinnaar. De vrouw ging bijvoorbeeld de, de, de, het bed in de barak zorgen... dat het een beetje thuis werd. Kinderen gingen als het even kon naar school. En eh, wat je ziet na de oorlog is dat er een, een, een besef is ontstaan van van de gruwelijkheid, van de vernietiging. Dat die kennis, die absolute kennis was gewoon niet in het kamp. Men wist uiteindelijk niet wat er ging gebeuren. Hmm. Die kennis die dan na de, na de oorlog ontstaat... zorgt natuurlijk ook voor een ander beeld van het kamp. En dan eh, krijg je dus een, uh, ja, een, een uh, andere accenten die worden gelegd... in de herinnering ten opzichte van uh, dagboeken. Maar hoe zou je dat typeren? Wordt het zwarter? Uh, voor een deel wordt het zwart inderdaad. Uh, een goed voorbeeld daarvan is uh, de beleving van... Uh, mijn leving een herinnering aan, aan de Maréchussee in het kamp. Uh, het kamp werd voor een belangrijk deel van de tijd dat het doorgangskamp was bewaakt door de Nederlandse Maréchussee. En wat mij dus uh, opviel toen ik de eigen documenten ging lezen van in de oorlog. is dat die Maréchussee behoorlijk positief wordt, wordt, uh, wordt uh, benaderd. Er wordt geschreven: ja, die mensen zijn ook maar onderdrukt en, en bezet. En die kunnen ook niets, niets aan doen. Ze, ze kunnen niet zomaar in opstand komen. Want wie weet, volgen er dan ook voor hen ja. maatregelen. Want toen zei het, dat, ze wisten toen ze in het kamp zaten niet precies wat er zou gebeuren als ze daar nee, weggingen. gingen. Nee, Hoewel de angst daarvoor wel groot was. Nou, er waren natuurlijk vermoedens, maar dat is natuurlijk altijd die hele moeilijke discussie... die ook nog, ook weer de afgelopen jaren, ook weer ook in de media, elke keer wordt gevoerd. Wat is precies kennis? Wat is precies weten? En ja, er waren vermoedens. En natuurlijk, als je gaat kijken naar bepaalde bronnen... waren er al vanaf 1942 hè, waren er al bepaalde ideeën die er, hè, dat, wat er daar gebeurde in het oosten... Maar uh, uh, tegelijkertijd, als ik nu naar, in mijn eigen onderzoek kijk... naar de brieven die ik heb gelezen, zie ik zelden, ook in dagboeken... Hè, waar al meer reflecties zie ik zelden uh, uitingen van... wij, wist, wij weten, we gaan onze ondergang nee. tegemoet. Nee, zo, zo, zo scherp was zo dat besef scherp niet. Was dat besef en niet. dat is later natuurlijk wel zo. Uh, ja, en nog één belangrijk ding daarbij is dat... Uh, uh, als zo'n besef ook ten volste doordringt... dan heb je ook niet meer de wil of de hoop om ook nog te handelen om, om door te gaan. Dat is natuurlijk ook heel erg aan vasthouden aan een hoop. Van het, het, is, het valt misschien nog mee, waardoor mensen ook het leven... wat er dan op dat moment nog was, nog draaglijk bleef. Nou ja. Laten we even luisteren naar een paar mensen die in Westerbork hebben gezeten. Ja. Je had je eigen bed en dat was de enige plek die voor jou was. Geen enkele privacy. Barakken barakken waarin plaats was. En dat was een onvoorstelbare en chaotisch paniekerig. We hebben hout gesprokkeld in de laatste winter voor de kacheltjes. Op het land werkten we, wagons soms. Je moest gewoon gehoorzamen, ook als je niet begreep. Wij moesten heel zwaar werk doen, zes dagen in de week. En er was er s'avonds een toneelstuk. Als dat afgelopen was en wij naar bed gingen... in de barakken werden de lijsten voorgelezen... van de mensen die de volgende ochtend op transport moesten. Het zijn allemaal ondenkbare dingen. Maar het leven in Westerbork was voor ons houdbaar. Zijn dit nou typische typeringen van achteraf? Uh, ja, voor een deel wel, inderdaad. Maar ik wil nog, als het even kan, even terugkomen op dat beeld... Van, hè, dat het zwarter zou worden. Ja. Omdat ik natuurlijk begon met die ervaring uh, van in de oorlog. Hè, het, is het beeld van Maréchassé, dat verandert dus ontzettend na de oorlog. Uh, in memoires wordt men dus daar juist veel negatiever over. En wordt dus juist de nadruk gelegd op het feit... dat die mensen hebben nagelaat iets te doen. En wordt er plotseling stilgestaan bij de vraag van... waarom hebben jullie eigenlijk dat werk gaan gedaan. En uh, wat ik... Uh, dus de, de moraal wordt uh, weer opgepoetst, kan je dat zeggen? Nou, je kan zeggen dat de, de, wat ik in mijn proefschrift heb genoemd... Uh, uh, het morele handelingsbereik van mensen wordt anders geïnterpreteerd. En dat, klinkt, uh, dat, ja, dat klinkt ingewikkeld. Dat het morele het handelingsbereik van uh, ja, mensen? Ja, ik zal dat ook even heel het uh, Het gaat erom dat uh, in de oorlog... Uh, uh, uh, werd, werd, het, werd de, de kennis die manche had... en ook de, de wil om te handelen werd veel kleiner geacht. En men dacht van ja, als die mensen... Uh, uh, wil iets gaan doen, dan worden ze misschien ook al meteen opgepakt. Na de oorlog verandert dat. En heeft, weet men inmiddels dat natuurlijk die represailles er helemaal niets van waren. En dat die scheiding die tussen Joden en niet door ontstaan... heel erg was bedoeld. Hè? De Joden werden... Uh, hmm. werden, werden, werden uh, uh, gedeporteerd niet. Ja. Maar die, had, die, waren, die waren de bewakers. Dus dan krijgen dat er een andere... Uh, invloed wordt gegeven. En dat wordt gezegd van ja, jullie hadden meer moeten doen. Ja, en dat vinden ze dan zelf ook ja voor zover ze het nog zijn. Maar dat is natuurlijk heel uh, ingewikkeld. Ja, er zijn wel enkele interviews gedaan met uh, Nederlands Margec. Maar ja, die oh. zitten natuurlijk ook met behoorlijk morele kwesties. En die vinden het va vaak ook moeilijk om, ja, ja. om daarop antwoord te geven. Jop, Jans? Ja, in, uh, in Duitsland uh, zie je bij de verwerking van, de, van, van het de Tweede Wereldoorlog... Ja, woont ja, in Duitsland, ja. hè, voor de helderheid. Ja, ja. ja dat, je, maar dat je ook vooral de eerste tien, twintig jaar na de oorlog... Uh, ja. eigenlijk nauwelijks over de oorlog is gesproken. Ja, absoluut. Dus die Ervaringen uh, die je uh, na, na de hand hoort ja. over die de tijd in Westerbork, dat zijn dan ook ervaringen van in de jaren 60? Jaren nou, 60? ik heb uh, dat is goed dat je het zegt, want ik heb inderdaad. Uh, de moment waarop ik heb gekeken is dus in de oorlog, direct na de oorlog en inderdaad ver na de oorlog. Want dat veranderende beeld, hè, dat het beeld dus bijvoorbeeld van, van ook omstanders en Marjese zwart er wordt, heeft inderdaad ook heel erg te maken met het feit dat ook steeds meer is doorgedrongen, zeker vanaf de jaren zeventig toen het, het slachtoffer in de holocaust centraal kwam te staan. Uh, uh, uh, ja, dat, dat omstanders en mensen die dus eigenlijk weinig deden, eigenlijk best wel cruciaal waren uh, voordat de vervolging kon plaatsvinden. Het feit dat mensen ook niets deden en het dus. Ja, toeliet tussen dus Die term is altijd heel erg lastig. Dat is natuurlijk heel belangrijk geweest. Okay. En dat is iets wat je ook in Duitsland ziet. De titel van je proefschrift is... Als ik morgen niet op transport ga, ga ik s'avonds naar de revue. Ja, ja, dat is een direct citaat uit een brief van Manja Kruil. Zij was een verpleegkundige. Haar zoontje was ondergedoken. En uh, zij schreef dus brieven naar de familie... waar het zoontje was ondergedoken. En ja, dit is dus letterlijk wat zij een keer ja. zei. Nu moet ik er wel meteen aan zeggen... dat zij er direct uh, na deze zin zei, zei krankzinnig. Hè? Ja, okay. Ze beseft het wel, maar het is ook tegelijkertijd... Ze dus ging er ook met, met plezier naartoe uiteindelijk. Ja. Goed, tijd voor onze dichter bij de dag. Vandaag staat Ton Luiten. Ton, goedemiddag. Dag Thijs. We zijn benieuwd naar het gedicht. Ja, daar gaat hij dan. nota, vroeg ze. nota. Ze keek mij aan en zei... Is dat niet het zijn dat de herfst nadert... dat de tijd keert en dat tegenwind ontstaat? Behoedzaam probeerden wij het spoor naar wat geweest is terug te vinden... Maar in herinnering worden gebeurtenissen vreemder en absurder dan ze toch al waren. We zaten op een terras en keken uit op een robuuste hectare nieuwe natuur. Naar spelende kinderen met bijslag. Waren blij dat zij er waren. Dronken frisdank met accijns. Laat je niet misleiden, zei ze. Beleef de zoveelste zonsondergang. Het leven is immers vol van tijd. Vol van redenen en excuses om iets wel of iets niet te doen. Het lukt mij aardig te wonen in een wereld die ik zelf getekend en ontworpen heb. Toen stond ze op. Te plotseling. En liet mij zitten met de vraag: how could you leave me this way? Dankjewel, Tom Luiten. We zetten jouw gedicht op onze website. Dit is de dag, nou, zijn we zijn aan het eind van dit is de dag. We danken onze gasten, Marjolein Post, Arie Stopp, Tinkerbell, Job Jansen, Sharon Dijksma, Eva Maraal, Bertjan, Litaat, Beerbolte en Ed Kowaltsiek. Radio 1 gaat door met uh, Villa VPRO. Morgen van Duitsla Duitsland, maar vandaag nog hier. Ja, de, we uh, zitten naast elkaar. Hè? Kijk, ja. gij, wat ga je doen? Uh, wij ontvangen de journalisten Helle Rottenberg en Jelle van der Meer. Zij bivakkeerden een klein jaar in de rechtbank Haarlem. En ze waren op, op zoek naar het antwoord op de vraag, hoe blijven officieren van justitie en rechters overeind bij die overweldigende de media aandacht de laatste jaren. Ze schreven er een boek over: opwaaiende toga's achter de schermen van de rechtbank. Tot zo in de villa. Dit is Radio 1. 1 minuut over half vier het nieuws met Renate Evers. De KNVB is blij dat het kabinet afziet van het plan om clubs uit het betaald voetbal te laten betalen voor de inzet van politie. Het zou de clubs 30 miljoen euro per jaar gaan kosten. In de begroting van minister Opstelten staat nu dat de overheid verantwoordelijk is voor de openbare orde en veiligheid buiten de stadions. De machinist van de trein die vorig jaar bij Amsterdam op een intercity botste moet volgens het OM een taakstraf krijgen. Als de vrouw een werkstraf van 120 uur accepteert komt er geen rechtszaak. Bij het ongeluk vorig jaar april viel één dode en raakte bijna 200 mensen gewond. Rusland heeft geen goed woord over voor het VN-rapport over de gifgasaanval in Syrië. Volgens de onderminister van Buitenlandse Zaken zijn de conclusies bevooroordeeld en eenzijdig. Volgens de VN-inspecteurs is het gifgas Sarin gebruikt. Er werd geen schuldige partij aangewezen. Maar volgens de Russen is het duidelijk dat de rebellen achter de aanval zitten. En komende zondag wordt uitspraak gedaan in de zaak... tegen de voormalige Chinese toppoliticus Bo Chilai. Hij staat terecht voor omkoping, machtsmisbruik en corruptie. Tijdens het proces weigerde hij te bekennen. En tot zover het nieuws van dit moment. Nou, HRB-verkeersinformatie, van der Velden. Op de A10, de ring Amsterdam-West richting Den Haag... staat voor de Koentunnel twee kilometer. En in Zeeland is de N62, borstelen richting Gent... dicht bij de Westerschelde-tunnel. Heeft te maken met een technisch onderzoek... na een aanrijding eerder vandaag. Volgens Rijkswaterstaat blijft de tunnel tot 5 uur dicht. Verkeer richting Gent kan het beste omrijden via Bergen-op-Zoom en Antwerpen. Dit is radio 1. Villa VPRO. Tessel de Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. De verstoorde verhouding tussen Amerika en Brazilië en de wedergeboorte van Al-Qaeda. Daarover praten wij na vier uur in ons buitenlandpanel. De rechtspraak heeft het hard te verduren. Media, politiek en publiek kijken voortdurend mee over de schouder... en stromen niet commentaar te geven op uitspraken waar ze het niet mee eens zijn. Wat doet dat met de rechters en officieren van justitie? Hoe beïnvloedt deze nieuwe openheid hun werk? De journalisten Hella Rottenberg en Jelle van der Meer schreven daar een boek over. Opwaaiende toga's en zij zijn hier bij ons te gast. En uw reacties zijn zoals altijd welkom via de site VillaVPRO.nl. Dit is tot half vijf villa VPRO. Gisteren dus voor het eerst een Prinsjesdag-debat bij de NOS. Met de hoofdrolspelers Roemer, Buma, Pechtold, Wilders, Samson en Zijlstra. En bij de laatste zijn van de coalitiepartijen PvdA en VVD... zeg ik er maar even bij... Tom-Jan Mees, politiek redacteur van NSC Handelsblad. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo Tom-Jan. We zeggen hier jij, want je zit in ons politieke panel. Um, wij kennen elkaar. Um, mm -hmm. Wij hadden toch, Tessel ik sterk het idee gisteravond... dat we naar een verkiezingsdebat aan het kijken waren. Ja, interessant. Hè? Het is Prinsjesdag. Een kabinet presenteert plannen. Je, zee, je denkt, het gaat over besturen. Kijken hoe het met de overheid financiën gaat. Hoe uh, politieke, belangrijke politieke problemen gaan worden opgelost. Zoals de relatie met de oppositie. En we gaan doen alsof het verkiezingsdebat... Zijn Interessant. Ja, interessant of eigenlijk een beetje irritant? Nou ja, kijk, uh, dit is eigenlijk omroeppolitiek. Uh, bij de NOS ergert erger men zich al langer aan het feit... dat uh, RTL4 erin is geslaagd om tijdens verkiezingscampagnes... en dan heb ik het over de echte campagnes... Uh, uh, te scoren met een bepaald type debatten waar je ook gesprekken over kunt voeren. Er wordt bijvoorbeeld een premiersdebat gevoerd... maar wij kiezen geen premier in Nederland af. Hè. Hmm. Dat hebben we allemaal. En RTL is daar succesvol mee. En de West heeft vorig jaar een campagne al geprobeerd... in te breken in dat succes. Dat is niet gelukt. En ze hebben gedacht, nou ja, we geven niet op. En we gaan voortaan van Prinsjesdag... Een, uh, ook een... Een, een, een, uh, een campagneachtig evenement maken. Ja. Het is de politisering van Prinsjesdag. Ja, ja, ja. Goed, dat over de status van die uh, debatten en jouw kanttekeningen daarbij. Even het debat dan zelf, laten we eens beginnen. Uh, hoe vond je dat de coalitiegenoten Samson en Zelstra het deden? Ik vond Zelstra redelijk, die zat er moeilijk in. Ik, uh, ik geloof dat je in alle redelijkheid kunt zeggen dat Samson uh, het, het moeilijkste had. Uh, uh, na de verkiezingen van uh, vorig jaar was het eigenlijk zo dat uh, Rommel van de SP... Politiek heel moeilijk zat. Hij had erg veel geloofwaardigheid verloren in de campagne. Zamplom uh, uh, had een deel van zijn uh, programmapunten overgenomen. En, uh, en, en Roemer kon moeilijk over zijn uh, teleurstelling van 12 september 2012 heen komen. En gisteren zag je in mijn ogen, subjectief natuurlijk, voor het eerst dat uh, Roemer in staat kan zijn om toch weer een, een serieuze concurrent van Samsung te worden. Worden ook me heel iets zorgen. makkelijker gemaakt, Hij krijgt het af en toe op een presenteerblaadje. gesteld, nou, toch ook kijk, wel? Zeker. Maar uh, uh, wat hij deed met de JSF en uh, de manier waarop de partij van de arbeid eerder in campagnes gebruikt heeft gemaakt van uh, het, het, het, het, de keuze tussen investeren in zorg, ouderenzorg en de JSF, en dat hij dat nu aan uh, Samsung opnieuw teruglegt, ja, dat is uh, Game, dat is natuurlijk... Zo werkt politiek. Dat ja. kun je ro Roemer niet verwijten. Nee, maar de, de, de klem waar de PvdA in zit met die ESF... dat was natuurlijk een godsgeschenk voor Roemer. Nee, absoluut. En en en, ja, absoluut. Maar goed, hij speelt het uit. En uh, dat moment... en ook de betrekkelijk onmachtige reactie van Samsung daarop... vond ik in dat opzicht wel onthullend... omdat het dus liet zien... Uh, dat hier toch erg veel mogelijkheden voor de SP liggen. Ja, en dan eventjes naar het CDA. Uh, het CDA is natuurlijk de beoogde uh, steunpilaar uh, voor de coalitie... wat de coalitie betreft. Uh, Buma houdt er steeds de, de boot af. Uh, ik ben oppositie en ik wil wel meedoen... maar dan moeten jullie wel doen wat ik zeg. Anders hm. doe ik niet mee, dan ga je maar naar meneer Roemer. Hoe vond je, vond je dat een, een sterke overtuigende opstelling van Buma? Nou kijk, uh, Buma heeft uh, uh, via de media afgelopen weekend de indruk weten te wekken... dat hij een handreiking doet aan het kabinet. Als je dat op de inhoud bekijkt... is het nagenoeg... Ik vind ik het echt in alle redelijkheid moeilijk... om het een handreiking te noemen. Want hij stelt eisen waarvan je vrijwel zeker weet dat uh, de Partij van de Arbeid die uh, niet kan inwilligen... want dan uh, wordt de SP nog groter. Ja. Uh, dus, dus handreiking, ik weet het niet. Dat moeten we bezien. Uh, en, en, en in het debat gisteren uh, had die sterke momentum... had er eigenlijk ook weer een paar hele zakken, vond ik. Toch ja. dan er is heel goed gekeken naar dat debat. En mm -hmm. dan zou je dus denken, de mensen hebben echt na die, uh, die troonrede en de aanbieding van de plannen... zitten wachten op antwoorden. Ze wilden wat te weten komen. Is dat gelukt, denk je? Of is het inderdaad geworden van wat wij nu ook weer zitten te doen... gewoon een beetje een soort leuk politiek spel... maar antwoorden voor de mensen zaten er niet echt in? Nee, kijk... Uh... Prinsjesdag, maar luister, dat heeft ook wel met het kabinet te maken. Ik dacht zelf, kijk, het kabinet, dit weet iedereen... heeft een probleem in de Eerste Kamer. Dat is nog steeds niet opgelost, gelost, hoewel de verkiezingen... al ruim een jaar geleden gehouden zijn. Dus het is wel tijd dat dat een keer wordt opgelost. Prinsjesdag was natuurlijk wel een moment geweest... om vanuit het kabinet een gebaar te maken op dat gebied. Dat is uitgebleven, waardoor wij voortdurend in dat betrekkelijk platvloerse politieke gezeur terechtkomen over of de oppositie nou wel of niet mag meepraten over wat, welk onderwerp dan ook. Ja. Dat is een soort uh, uh, uh, uh, hopeloos kwartetspel. Ja. Uh, daar komen wij nooit uit. Nee, Samson was wel heel opvallend aan het uh, hengelen naar steun. Hij zei het gisteravond zo. We moeten in de politiek samen kunnen werken. Zeker. En Het is ons gelukt eerder, meneer Pechtold, en ja. ook een paar anderen. En het gaat ons nog een paar keer lukken. Als in de maatschappij mensen het eens kunnen worden en ik heb Martin van Rijn bezig gezien de staatssecretaris van zorg, om ook met de oppositie, bij de oppositie, te kijken. Wat wilt u nou precies aan die zorgplannen? Ja, hij nou heeft uiteindelijk, is hij met plannen gekomen, waarvan ik, en ik kijk u een beetje vragend aan... Nou, denk dat u aan. Euh. Ja, dat klonk toch een tikje wanhopig, Tom Jan. Ja, ja. Het is waar, maar aan de kant... Kijk, ik vind... Ik vind he, he, he, Samsung heeft hier op de inhoud toch wel een sterk argument. Het is natuurlijk waar dat dit kabinet in staat is geweest... om met allerlei maatschappelijke organisaties... over een, een, een, een uh, van links tot rechts... He, van, van Shell tot en met Greenpeace bijvoorbeeld... in de energiewereld uh, akkoorden te sluiten. En dat op zich is het ook weer wel vreemd... dat dat met de hele maatschappij blijkt te kunnen... en niet in, in Den Haag... Ik bedoel, het is hier wel een, een, een paradijs van afgunst geworden. Dat, is, dat, is, dat speelt wel heel erg hier. Ja, wij gaan het er nog vaak over hebben, Tom-Jan. Tom-Jan Meijers, NS-Handelsblad, hartelijk dank. Dank je. Hai. Dag. Pst, Eén minuut. Het kantoor. Tussen 5 vijf en zes zie je ze bijna allemaal aankomen. En je ziet het verschil ook, want... Ze zijn gekleed om uit te gaan. En wij zijn niet gekleed om uit te gaan. Wij zijn gekleed om te werken. Het zijn meestal vrouwen die met z'n tweeën, max drieën komen. Vriendinnen. En dan staan ze met hun wijntje in de hand om zich heen te kijken. En uh, met een gezicht in de plooi. En soms onder hun wimpers vandaan loeren naar iets wat ze interesseert. Dat is het doel waarom ze daar zitten. Zodat een man, die op de Zuidas werkt, want dat is een goede catch... Ze aanspreekt. Ja, wij, wij nemen ze ook een beetje in de malen, is wel zielig. En wij vrouwen, ja, wij zijn natuurlijk ook een beetje van kom niet met territorium binnen. Terwijl wij misschien niet eens iets willen doen op die vrijdagmiddagborrel. Maar het voelt toch al als een soort invasie van buitenaf. Dat was één minuut gemaakt door Jula Altschuler. Lieve Duitsland september Duitslandmaand bij de VPRO. En daarom bij Villa VPRO deze laatste week voor de verkiezingen... een speciale reeks Duitsland-reportages. Vandaag over het lage aantal werkende vrouwen in Duitsland. Verslaggever Pieter Bas van Wiegen ging in Keulen op bezoek... bij de 30-jarige Tessa Lohausen, moeder van twee jonge kinderen. Het gezin Lohuizen woont in een klein appartement in Rotenkirchen... in goede wijk van Keulen. Hun appartement ziet eruit zoals dat hoort in een huis waar kleine kinderen wonen. Het is alsof er een bom ontploft is. Overal ligt speelgoed. Tessa is een gelukkige moeder. Al is er weinig voor nodig om haar in kritische nood... over de positie van moeders in Duitsland te laten kraken. Vele moeders zijn thuis En ik bemerke ook dat in Duitsland het niet als vrouw... kan man niet richtig maken als moeder. Die vrouwen die langer zuhause blijven... Die werden schief aangekocht, En dat is niet in orde. En die vrouwen die vroeg weer arbeid gaan. Dat is ook niet in orde. Als vrouw doe je het ook nooit goed. Na je zwangerschap meteen weer aan de slag? Schandalig. Blijf je een jaar of langer thuis? Ook niet goed. En de politiek, die doet volgens Tessa vooral niets. Officieel heeft ieder kind in Duitsland. vanaf twee jaar recht op een plaats in de kinderopvang. Maar er zijn eenvoudigweg te weinig plaatsen. En ze zijn duur. Zo duur dat Tessa als logopediste. vrijwel voor niets zou werken. En dan valt het voor haar eigenlijk nog best mee. Für mij als Logopädin is het, glaube ich, einfach, weil es een Job is, den man einzelne Stunden machen kann. Für Frauen, die in de Wirtschaft gearbeitet hebben, is eine Teilzeitstelle, glaube ich, also entweder Vollzeit oder gar nicht. Tessa kan dus nog wel in deeltijd werken. Maar voor veel van haar vriendinnen gaat dat niet op. In de meeste sectoren van de Duitse arbeidsmarkt is fulltime werken de norm. En dat geldt zeker voor leidinggevende en hoogopgeleide. Maar een echte ramp volgens Tessa is de door Merkel ingevoerde financiële vergoeding voor ouders die hun kinderen thuis houden. Dat betreuungsgeld is ja die Riesencatastrophe, omdat ze zich daarvoor om dat geld in betreuingsplekken te investeren. Wat zal ik met 100 euro 100 euro per maand? Tessa vindt het allemaal tamelijk zinloos. Het zogenaamde betroiensgeld kan op veel kritiek rekenen in Duitsland. Pure aardigssubsidie vinden velen. Anderen, waaronder Tessa, denken dat de maatregel vooral het grote tekort aan plaatsen in de kinderopvang moet verhullen. Om de hoek bij Tessa woont babyboomer Hardy Schuler. Ze was eerst atlete, werd daarna arts. en later tolkjehoofd en opiniemaker. En ondertussen voelde ze alsof het niets was ook nog twee kinderen op. Het was immer schwierig. kinderen te hebben en carrière te maken. Het was voor mevrouw Schuller altijd zwaar om haar carrière als anesthesist. met het hebben van kinderen te combineren. De enige manier om het te doen was door private zorg in te kopen. Ze had van het bedrag wat ze daaraan uit heeft gegeven... wel een tweede huis kunnen kopen, vertelt ze. Dat is vandaag voor de jonge vrouwen. een ganz veel moeilijker als voor ons, omdat ze geen langfristige vertrekken meer hebben, omdat ze verhoudsmässig weniger geld ook bekomen. Vrouwen hebben het vandaag de dag nog veel zwaarder dan zij het ooit gehad heeft. De arbeidscontracten bieden minder zekerheid. De lonen van vrouwen zijn nog altijd veel lager dan die van de mannelijke collega's. En met de kinderopvang is het hopeloos gesteld. En dat alles vindt plaats terwijl er nog nooit zoveel hoogopgeleide vrouwen als nu waren. Heidi Schuller is nog duidelijker als het gaat om wie de schuldige van dit alles is. Haar vinger wijst in de richting van carrièrevrouwen als Angela Merkel. De vrouwen die we hadden, die hadden alle geen kinderen. En als men dat probleem niet uit het eigen leven kent, dan is dit thema voor een niet existent. Als je het thema kinderen niet uit je eigen leven kent, zal het ook nooit hoog op je agenda komen te staan. Zo redeneert Schuller. Maar ook de electorale kracht van het vergrijsde Duitsland speelt een grote rol. voor die senioren alles gedaan. want die jonge leute die kinderen werden vernachlässigt. Dat is ganz eindeutig zo. Politisch gezien een Het is volgens Schuller een schande dat er door zoveel oudere stemmers niet meer aan de toekomst gedacht wordt. En wat betekent dit voor de nieuwe generatie Duitsers? Schuller is er niet gerust op en heeft maar één advies voor Angela Merkel. Ik hoop dat ze een paar meer mütter in haar beleidschaft. In haar girlscamp, wat ze daar had. Dat is weer een hele Nee hoor, want... En morgen komt Villa Vepero vanuit Berlijn. Een uur met een tafel vol gasten over de komende verkiezingen. De rechtspraak ligt al jaren onder de loep van media, publiek en politiek. Strafeisen en vonnissen worden zonder gêne uitgebreid, becommentarieerd en soms afgebrand. Hoe blijven rechters en officieren van justitie onder deze druk overeind? De journalisten Helle Rottenberg en Jelle van der Meer bivakkeerden een klein jaar in de rechtbank van Haarlem op zoek naar het antwoord op die vraag. Het resultaat van die zoektocht schreven ze op in hun boek Opwaaiende toga's achter de schermen van de rechtbank. Goedemiddag, Helle Rottenberg en Jelle van der Meer. Goedemiddag. Wat ons onmiddellijk uh, niet irriteerde, wou ik zeggen... Uh, intrigeerde. is, hoe kregen jullie het in godsnaam voor elkaar... om toestemming te krijgen om zo lang te bivakkeren daar? Wie? Dat heeft ook heel veel ja. uh, tijd en moeite gekost. Uh, we hebben eerst een gesprek gehad met de rechtbank. En die vond... Met het bestuur van de rechtbank, Best, zeg maar. Ja, ja. ja, het bestuur van de strafsector. Ja. ja. En daar, die zei, nou ja, ik, ik, ik ben er niet per se op tegen. Maar alleen op voorwaarde dat het OM ook het parket uh, Haarlem akkoord gaat. Nou, dat duurde een tijd voordat we een gesprek met het parket mochten hebben. We hebben een gesprek met het parket gehad. Nog een tweede gesprek gehad. En die stonden niet te trappelen. Mm -hmm. En die zijn toen uh, uiteindelijk schoorvoetend akkoord gegaan. En stuurden ons vervolgens een contract op van, nou, een meter ongeveer. Ja, dat had je natuurlijk ook kunnen verwachten. Alle mitsen en maren en deuren die eigenlijk niet open zouden gaan. En waar, dat, dat lag... Nou, misschien was je al verbaasd dat je zo ver kwam überhaupt. Nee, zo verbaasd waren we niet. Want we dachten wel van ze hebben... Ze willen ook wel... Um, ze staan onder zo'n... Uh, uh, uh, druk, dat ze ook wel willen laten zien ja, dat, ja. Ze, dat ze niks te verbergen hebben. Ja. Mm -hmm. Jelle, wat is nou in één daar... voor een springende punt waar ze over aarzelen? Vertrouwelijkheid van wat jullie allemaal zouden horen en tegenkomen? Nou ja, omdat ze natuurlijk onze penny kunnen vasthouden. <lacht> en enerzijds ene wat uh, Hella zegt, hebben ze behoefte aan openheid... omdat ze het uh, gevoel hebben dat ze moeten laten zien wat ze nou eigenlijk doen... en hoe ingewikkeld hun vak is... Uh, maar aan de andere kant weten ze ook heel goed... dat journalisten niet opschrijven wat zij willen. Dat wordt uh, opgeschreven. Uh, yeah, mm -hmm. Maar dat wij dat uh, gaan doen. Mm -hmm. Dat is dus precies het dilemma van, uh, van die openheid... die ook tegen je kan werken. Mm -hmm. En het heeft ons heel veel overtuigingskracht gekost... Uh, om zover te komen. Oké, okay, nog uiteindelijk... even dat, dat, die, die, dat contract. Wat Daar gingen wij niet mee aan, nee, en toen... En toen hebben we via, via Harm Brouwer ingeschakeld. Dat was toen de baas van het OM. Dat was toen de baas ja. van het OM. En uh, die uh, riep ons toen op een gegeven moment bij zich. En had toen ook uh, de mensen van het parket Haarlem uitgenodigd. Toen zat er een hele batterij heren en ook uh, persvoorlichters. Bij hem in de kamer in Den Haag. En toen we daar binnenkwamen dachten we, oh nou dit wordt. Toch niet begraven, want anders hmm. roep je deze mensen niet bij je. Nee. En toen hebben we daar ter plekke eigenlijk onderhandeld hmm. over een contract waarmee wij uh, ja, het, het, uh, de, de garantie hadden dat we daadwerkelijk konden, uiteindelijk konden opschrijven wat we wilden. En wat en er, was de belangrijkste voorwaarde die in een contract staan voorwaarden? Dus welke was de belangrijkste? Voor ons? Ja? Uh, dat uh, er geen sprake kon zijn van censuur van hun kant, dat uh, alles wat feitelijk gezegd was, ja. ook opgeschreven kon worden... behalve dan uh, nou, dat wij uh, uh, niet het onderzoeksbelang... of de uh, loop van het, het recht, recht zouden ja. storen. Ja. Ja. En dat wij ook niet vrij konden rondlopen op de burelen. Okay. Welke deuren bleven dicht? Waar mocht je niet, mochten Vindt jullie niet komen? Nou, eigenlijk vrij veel. Uh, Je mocht eigenlijk alleen maar op de gang en op de wc, of niet? Nou, onder begeleiding mochten we op aardig wat plekken komen. Nee. Uh, overigens, uh, uiteindelijk uh, op, uh, bij het OM op meer plekken dan uh, uh, bij de rechtbank. Bij het OM werden we ook toegelaten tot uh, allerlei vergaderingen en overleggen. Bij de rechtbank lag dat veel gevoeliger. Hm. Ja. Die zitten samen in één gebouw. hè? Het, uh, uh, het pakket of het Openbaar Ministerie en de rechtbank. Wel gescheiden dus de rechters hoor. En, ja precies, dat vroegen wij ons af. Ja. Ja. Dat, is ze dat komen dat elkaar strikt... voortdurend tegen. In de lift en in de kantine. Maar ze zitten op aparte verdiepingen. En er is ook zo'n soort... Uh, uh, onuitgesproken regel dat je uh, buiten de zittingen uh, niet met elkaar uh, overlegt hmm. over dat soort zaken. Ja. En, uh, en dat gebeurt dus ze, ook niet. Ze, in een in, kantine uh, uh, in zie je ook dat ze allemaal apart zitten. Ja. Ik zei ook in de inleiding, het staat ook uh, in de inleiding van jullie boek. Uh, de druk van media en po politiek en publiek, iedereen bemoeit zich daarmee heel intensief. Uh, wat is jullie constatering hoe, hoe men dat hanteert? Hoe men daar zich tegen verweert? desnoods. Hoe merken jullie dat? Nou, er is een, je ziet dat er een enorme zoektocht is bij het OM... en bij de rechtbank om daarmee om te gaan. En daar zijn ze toch heel intensief mee bezig. Ze voelen voortdurend dat een ongeluk in een klein hoekje zit. Dat elk moment een rel kan uitbreken. Ze hebben overleg over media gevoelige zaken. Mm -hmm. Ze zijn voorzichtig... Uh, bij hun beslissingen en daarbij speelt absoluut een rol... dat er mogelijkerwijs een, een fout gemaakt kan worden. Heb je het nu over rechters of over de officieren van of justitie? Over, vooral over officieren van justitie. Hmm. Uh, rechters zijn natuurlijk uh, benauwd voor wraking die moeten voorzichtig optreden in de rechtszaal. En ja. zijn zich daarvan... Dat de advocaat zegt, ik accepteer deze rechten niet... want hij is niet, partij, hij is on, niet onpartijdig. Precies. Mm -hmm. nou, ik, was aan, ik vroeg het, gaat het over rechters of officieren? omdat je zei, uh, ze zijn voorzichtig in hun beslissingen. Ik kan, het is toch niet zo dat de druk van buiten zo groot is... dat ook rechters zich in hun voorzichtiger zijn in hun vonnissen. Dat geloof ik niet. Wat je wel ziet, is dat beide organisaties... houden een lijstje bij van mogelijk mediagevoelige zaken. En, uh, uh, dat, en die, dat, uh, bij de afdeling communicatie wordt dat dan uh, bijgehouden. En die zijn er dan officieren, ofwel rechters, in over wat er allemaal speelt. Ja. En daarmee worden natuurlijk officieren en rechters ook al gedwongen om op een hoede te zijn. Ja. Maar het is niet zo dat ze daar verkant door raken. Hè? Want juist veel advocaten die wij in ons juridische panel op maandag hier aan tafel hebben... die hebben het regelmatig over de uitbundigheid waarmee het OM de media uh, hanteren om hun zaak te bepleiten. Advocaten zeggen dat. Nee, advocaten zeggen dat over het OM. Ja. Daar is wel veel kritiek over. Dus ze raken niet verkrampt door die druk van die media. Want ze gebruiken het zelf ook. Nou, het is, dat is natuurlijk ook weer het onderdeel van het spel... dat advocaten, officieren, of het OM, van alles verwijt. Hmm. Het uh, Openbaar Ministerie uh, staat vaak te trappelen om te reageren in de media... omdat advocaten zich zo uitgesproken uitlaten hmm. over zaken. Hmm. Maar officieren uh, zijn natuurlijk uh, met hun handen gebonden om... Ja. Uh, Ze zijn te reactief, zeggen. zeg je. Ze reageren op wat advocaten doen, niet uit zichzelf. Jawel, uh, ze reageert denk ik juist niet zozeer op advocaat. Tenzij echt, uh, echt uh, feiten weersproken worden dan uh, grijpen ze in. Jullie mochten maar... vooral dus bij de officieren van justitie, bij het parket, mocht hij ook bij vergaderingen zijn. Hella, heb jij gemerkt dat die druk van buitenaf, dat meekijken, dat hen dat ook beïnvloedt in de eisen die ze stellen? Dus in de strafmaat? Niet rechtstreeks, maar... Uh, uh, dat is absoluut het strafklimaat. Natuurlijk worden ze uh, direct doorgestuurd. Uh, uh, bijvoorbeeld, uh, ja, er is een nieuwe richtlijn van kracht sinds kort voor, uh, van het College van Procureurs-Generaal voor verkrachting. Dat was 24 maanden als basis. Uh, uitgangspunt. Nu is het 36 maanden, dus met een derde verhoogd. Die, richtlijn, die, wordt, uh, die verhoging die wordt uh, gemotiveerd met te verwijzen naar ja, burgerfora... waar men gemerkt heeft dat uh, burgers uh, vragen om uh, zwaardere straffen. Officieren zeiden tegen ons... Ja, dat kwam helemaal niet van de gewone uh, uh, officier vandaan. Want die vond helemaal niet dat de straffen voor verkrachting te laag uitpakten. Dus, ja, dus dat komt ook... van, van bovenaf. Ja. En dan merken zij dat er een richtlijn is, dan moeten zij mee. En verder is het heel interessant hoe die strafmaat tot stand komt. Dat ja, hebben want we daar mogen meemaken, daar ja. hebben we bij, bij ja. gezeten. Jelle van der Meer, uh, uh, de president van de Hoge Raad, die had het eens over durven ze, uh, uh, uh, officieren van justitie, rechters, durven ze zich nog te, nog te mishagen? Heb je gemerkt dat men daar terughoudender is, dat men rekening houdt met uh, publieke opinie? Nee, dat geldt zeker voor rechters. Um, bij officieren... Uh, Want in dat boek, als het ik even nogal mag onderbreken... één officier zegt tegen jullie, een vrouw, uh, ook intrigerend, 80% vrouw... Uh, en moeder, die zegt ook... ja, je brengt wel jezelf mee bij het vaststellen van de strafmaat. Wat, hoe ik dat doen, dacht ik, hoe moet ik dat dan lezen? Um, nou... Weet je, uh, officieren hebben een heel andere rol dan uh, rechters. Hè. Officieren uh, staan in die arena namens het volk. Mm. Zij komen op voor de veiligheid. En proberen uh, de, de, de opdracht de waarheid boven tafel te halen. Maar daarbij hoort vooral ook uh, de verdachte... Uh, um, de, de, de, de, te zorgen dat de verdachte uh, veroordeeld wordt en opgesloten wordt. Dat is een hele andere rol dan uh, die, die, die van de rechter. Ja, mm -hmm. die, die moet het recht laten wegen of die weegt... en de officier eist namens ons allemaal dat iemand op zijn donder krijgt voor iets. Daar ja. komt het op neer. Ja, ja. dat is precies. Ja, en, dan, dan, en die rol is natuurlijk ook wat emotioneler... en zij zijn daar net iets meer... Uh, voor het goed tegenover het kwaad... dan rechters die, helemaal geen, die daar niet staan in een keuze tussen goed en kwaad... maar wetten toepassen en kijken of, iemand, uh, of er bewijs is tegen iemand. Mm -hmm. uh, wettelijk bewijs. En vervolgens binnen de regels zo iemand veroordelen. Ja, hella, heel, heel kort als, als het kan. Heeft die media-aandacht en die bekommentariering van die eisen... en van de vonnissen, heeft dat het gezag tanen van uh, OM en rechters... Ja. Uh, nou, men vindt het bijzonder vervelend dat de politiek en uh, media's... en vooral de politiek zich bemoeien met concrete strafzaken. Ja. Want elke concrete strafzaak, als je daar rondloopt... merk je ook, is, een, is volledig anders verschilt van een ander. Okay. Dus het commentaar daarop is vaak helemaal mm -hmm. niet Helle, uh, raak, zeg Helle maar. Rottenberg, Jelle van der Meer schreven... opwaaiende toga's, uitgegeven bij Van Gennep. U heeft er nog maar een klein beetje van kunnen horen. Ik zou zeggen, deze...